Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog even spannend wie na de verkiezingen van gisteren de grootste wordt in de Eerste Kamer. Het lijkt erop dat de boer-burgerbeweging en de combi van PvdA met GroenLinks allebei 15 zetels hebben gehaald. De regeringspartijen moeten de komende tijd dus flink gaan hosselen, zegt verslaggever Ewout Kiewiet. Het kan ook wel binnen de coalitie voor spanning gaan zorgen, want D66 wil liever met links samenwerken, met PvdA GroenLinks... maar het CDA misschien wel liever met BBB, dus het wordt er allemaal niet stabieler op voor, uh, voor het kabinet. In vijf provincies zijn nu alle stemmen geteld. Friesland, Overijssel, Zeeland, Drenthe en Flevoland. In al die provincies is BBB de grootste geworden. Er is nog meer verkiezingsnieuws, maar dan bij voetbalbond FIFA. Gianni Infantino is daar opnieuw benoemd tot voorzitter. Congratulations, Infantino. Please. Thank you very much. All those who, um, who love me, I know there are so many. And those who hate me, I know there are few. I love you all. Of course, today especially. <laughs> Echt een spannende race was het niet. Infantino was namelijk de enige kandidaat. Hij blijft tot zeker 2027 de baas van de FIFA. In Libië zoeken ze zich suf naar radioactief materiaal. 2500 kilo van dat gevaarlijke spul is namelijk zoek. Het Internationaal Atoomagentschap ontdekte tijdens een inspectie... dat tien vaten van het radioactieve materiaal zijn verdwenen. Hoe dat kan, dat wordt nog onderzocht. En als je een tripje naar Parijs op de planning hebt staan... maak je dan maar klaar voor een iets minder romantische ervaring dan normaal. De stad is namelijk veranderd in een vuilnisbelt. Vuilnisophalers staken daar al bijna twee weken. Ze zijn het niet eens met de plannen van de Franse overheid... om de pensioenleeftijd omhoog te gooien. Dus is het slalommen tussen de vuilniszakken, pizzadozen en etensresten. De staking duurt zeker nog tot en met volgende week maandag. En het weer nog. Vanochtend op veel plekken regen. Vooral in het noorden blijft het een tijd flink nat. Vanmiddag dan is het vaker droog en is er in Limburg ook best wat zon. Het wordt 9 tot 13 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio rijden nog langzaam op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam met knooppuntennieuw meer 5 kilometer file met nog net geen 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Dan met cross Let's go voor hoge tempo ziek idee Vanavond gaan we zo van Oh ja, lele Vijf over twaalf Op zoek naar een dader Voor onder de lakens Dus niet te veel vragen Je lippen die zitten te dicht op mijn kist Maar ik wil jij, ik wil jij, ik wil jij. Oh, oh, oh Ik weet niet wie je bent Maar dat is zo Waar ik nu zoek, dus hoe het loopt, zien we dan? Stek lang in de nek van de sheet Stone Island karaf, Juice Choice and gen. Ik doe mijn ding, oo oh ja lele. Yo, patras net als allemaal yeah. jij. Flash, hier fijn twee bij twee. Shall so sweet as a crendulee. Give me some moon net boss the lives. mijn eyes van de price. Planga op de reception nice, Kom mee op reis. Zit deze in. Mijn BMW in de club. Van de zaken spin. Kom strikrik. In het veld uit de pick Met mijn mind op het theenet. Pik dik. Kom ik binnen het stijgt het klik klik. Free en hendrik. Oh, Ik weet niet wie. Ik ben maar dat is zo. Precies waar ik nu zoek, dus hoe het loopt. No, you can't zo magazines is all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 This You only call me afternoon op 106.9 RF FM I you up the hospital. Do you remember that? Yes, I do. Well, there's something I never told you about that night. What did you me? Know? While you were sitting in the back seat smoking a cigarette, you thought it was going to be your last. I was falling deep, deep. I'm yeah.